Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel... moeten mensen zich blijven houden aan de afgesproken maatregelen tegen corona. In de wekelijkse briefing in de Tweede Kamer noemde hij dat cruciaal. Volgens hem is er weliswaar sprake van een reële afvlakking... in het aantal besmettingen, maar moet de piek nog komen. En hij zei verder dat de IC-afdelingen op 200 draaien... en dat er pas sprake kan zijn van verlichting van de maatregelen... als dat weer 100 is. Door de coronacrisis zit Frankrijk in recessie. De eerste drie maanden van dit jaar kromt de economie met 6%, zegt de Franse centrale bank. En dat is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen. Vooral in de bouwsector gaat het slecht. Zo'n drie kwart van alle bouwactiviteiten ligt door het coronavirus stil. De handel, transport en horeca hebben ineens enorme klappen gehad, zegt de Franse centrale bank. De extra coronacontroles aan de grens met België leiden tot meer drugsvangsten, zegt de Brabantse politie. Er is al een aantal drugstransporten onderschept. Zo ontdekte politiemensen afgelopen vrijdag dat kilo's hennep in grote boodschappentassen werden overgeladen in twee auto's. De politie heeft twee mensen aangehouden. Ook op tientallen paadjes in het grensgebied worden drugsmokkelaars aangehouden. Daar wordt gepatrouilleerd door agenten in Burger. Door de coronacrisis heeft de helft van de uitzendkrachten... bijna of helemaal geen werk meer, blijkt uit onderzoek... in opdracht van vakbond CNV onder ruim 500 uitzendkrachten. Het onderzoek is uitgevoerd door Maurice de Hond. Van de uitzendkrachten die nog wel genoeg werk hebben... zegt de helft dat ze veel minder betaald krijgen. Nederland heeft ongeveer 275.000 uitzendkrachten. Het CNV noemt de cijfers zeer schokkend. Volgens de bond sturen werkgevers uitzendkrachten massaal de laan uit... ondanks de noodhulp van het kabinet.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, het ritme, ritme van ZFM. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. <middels> Oftewel uurtje nummer twee van deze speciale uitzendingen. Want morgen dan mag iemand anders het stokje overnemen... terwijl ik even een haar van de plopkap afhaal. Want dat mag ook eventjes wel gebeuren. Uh, morgen zit hier Thomas de Jong. En hoe we het dan intern gaan oplossen... dat zul je dan ter zijn de tijd wel gaan horen aan de andere kant van de radio. Maar uh, één ding staat vast. Uh, en zeker dit uh, programma zal voorlopig uh, in live vorm blijven bestaan totdat uh, er uh, afgeschaald uh, gaat worden, dan, uh, dan, ja, dan zal er misschien wel meer mogelijkheden gaan komen. Maar voorlopig is het uh, gewoon gewenst dat er steeds één persoon in het uh, pand gaat uh, rondlopen. En uh, dat heb ik niet verzonnen, maar dat is uh, gewoon, uh, uh, als je je gezonde verstand uh, gebruikt... het meest, uh, ja, het meest uh, wenselijk, denk ik. Um, nou ja, laten we dan maar gewoon beginnen met dit uh, tweede uur. En uh, dat is uh, van Piers voor Piers... Alleen al tears voor Fears. Uh, ja, emoties voor angsten. Of wat een hoge tranen voor angsten. Dat is de letterlijke vertaling. Maar goed, het bracht de tijd inmiddels wel op negen minuten over elf. Bij de Zandvoortse omroeporganisatie, die deze uitzendingen gaat doen. Uh, en steeds is het een andere presentator. Vier dagen lang uh, is het de een, dan vier dagen de ander. En dan weer een ander die het dan weer doet. En hoe gaan we dat oplossen? Dat. Uh, uh, na morgen. Nou, of na, nou, wat zeg ik. Na zaterdag. Dat zullen we dan nog uh, wel zien. Maar goed. Uh, tiers voor viers was dat met Change. Nu hier andere muziek. Ze stonden uh, oorspronkelijk uh, gepland om hier naar Nederland uh, te komen. Ik heb uh, geweten van een, uh, een zandwoorder die dat, uh, daar naartoe zou gaan. Maar of dat er nog van gaat komen, dat weten we natuurlijk niet. Het is Clannet. Uh, daar hebben we het over. En de band uh, kennen we natuurlijk met, uh, van Harry's theme of Harry's Game. Zo uh, is uh, het uh, hele bekende uh, nummer, het thema daarvan. Uh, een ander bekend nummer is uh, bijvoorbeeld In a Lifetime... waar bijvoorbeeld uh, Bono op uh, te horen is. En uh, dit is ook een beetje een mysterieus nummer. White Fool. The moment you're paralyzed, realizing everything's wrong. I see on the hill by the seaside Ja, dat zijn ook serieuze zaken. Als je op een gegeven moment in een situatie komt uh, te zitten... Um, waar je eigenlijk niet om uh, gevraagd hebt... en dan toch het gemis beschrijven. Nou, dat uh, gemis, dat wordt uh, wel beschreven in dit uh, nummer. Uh, hier uh, is het dan weer in uh, de metaforische uh, opzicht... en uh, de metaforische overdracht uh, gezegd... Uh, door Kai Koopmans, want die schuilt achter KY Music... Uh, KY heet hij eigenlijk. Dat is uh, het uh, verhaal uh, van hem uh, van uh, uh, hemzelf en, en het nummer wat hij geschreven heeft. Daarvoor hoorde je trouwens Clannet met de White Fool. Um, nog iets wat, uh, wat ik uh, voorbij heb zien komen van mijn bloedeigen zuster. Die ook in de zorg uh, actief is en bezig is op dit moment. Um, er wordt op een gegeven moment ook uh, het een en ander verteld. De beste generatie sterft. De gouden generatie die ervan geweten. Die van onvoorwaardelijke liefde. Degenen die zonder studie haar kinderen opvoeden, degenen die zonder middelen hen tijdens de crisis heeft geholpen, degenen die het meest hebben geleden, sterven. Degenen die als beesten werken of werkten. Degenen die meer dan ook hebben bijgedragen en die van hun pensioen wilden genieten rustig en gewaardeerd. Degenen die zoveel nood hadden. Degenen die empirisch en zonder zoveel steun de intelligentie trokken die velen tegenwoordig niet hebben. Degenen die het land hebben grootgebracht. Degenen die nu alleen maar wilden genieten van hun kleinkinderen. Ze sterven alleen en bang, de laatste adem uitademend, Zonder de hulp van een schabel ademhalingstoestel. Ze vertrekken zonder te storen, het minst storend. Ze vertrekken zonder afscheid. Degenen die het minst verdienen om te vertrekken. Velen die het geweten, en dat geweten staat tussen aanhalingstekens... missen, zeggen, betreft alleen ouderen. Alsof ze er niet toe deden, alsof ze niet menselijk waren... Alsof hun wijsheid er niet toe deed. Hun voetafdruk, hun tederheid, hun steun, hun warmte. In feite gaven ze de beste jaren van hun leven aan het werk. Aan hun familie, aan het land. Je moet voor ze zorgen. We zullen allemaal ooit op hetzelfde punt komen. Dat is niet wat mijn zus heeft geschreven. Maar dat is van iemand waar ze de tekst van heeft overgenomen. En het is alleen maar eventjes om even bij na te denken dat het niet alleen maar even een groep betreft. Het kan namelijk ons allemaal betreffen. En dat is eigenlijk ook een beetje de centrale strekking van uh, een beetje het uh, verhaal wat, uh, wat ik hier heb lopen voordragen. Um, goed. Um, tijd weer voor muziek. Uh, komt uit de jaren 70. Is ook van Nederlandse bodem. En dat is van Anita Meijer. En de alternative way. Ah. Uh. Was ik zo druk bezig dat ik iets helemaal vergeet. En over het hoofd zie dat ik gewoon nog één plaatje had moeten draaien. Nou, je hoorde ook trouwens Hans Vermeulen. Dat was de man die achter Sandy Coast zat destijds. En die heb je dus ook kunnen horen. De lange versie van vandaag. Schrik niet. Het is niet eentje van 14 minuten. Het is er ook niet eentje van 10 minuten. Nee, die is verder daar beneden. Zes en een halve minuut. Dat verschaft mij de tijd om in ieder geval straks ook even met Ben Sonderveld in contact te treden. Want ja, de dagelijkse groeten gaan ook gewoon door. Maar omdat de Nederlandse muzikanten ook in zwaar weer zitten. heb ik een vlaggenschip uitgezocht. En ja, Frank Bond was degene die het de wereld in hielp. Dat deed hij eigenlijk min of meer uh, gisteren of eergisteren op zijn tijdlijn. Eergisteren alweer. Uh, die zegt dan ook, meteen doen! En dan natuurlijk niet alleen weer de, de Bosato's, de Langes en de Hazers en de Welands en de Van Velsers. Nee, maar gewoon een brede weergave van de echte Nederlandse muzieklandschap... die met name jonge, financieel weerloze talenten in de moeilijke periode ondersteunt. Nou, uh, Frank zelf is ook uh, muzikaal onderlegd. Dat heeft hij uh, ooit uh, gedaan met, uh, met Alaska. De band bestaat nog steeds. En ik was zo gek om die band ooit als eerste Airplay te geven buiten Volendam. Dat zijn die jongens nooit vergeten. En zeker Frank Bond niet. En daarom draai ik iets van Alaska. En dat nummer dat heet Never Cry Wolf. With your lies. I've told many stories, I've told many a lie, but I'd never steal the pennies from any dead man's eyes. of Jude. I'm a wolf, thank God I'm tied to. Ik weet niet of ik hard op weg ben om een standbeeld te, te krijgen van uh, heel veel Nederlandse muzikanten, maar uh, je, je weet het maar nooit. Uh, het nummer uh, Never Cry Wolf van uh, Alaska, van uh, ja, uh, min of meer een van de mensen die uh, eigenlijk uitdraagt dat er uh, meer is dan alleen Marco Bozato. Roel van Velsen en weet ik allemaal wat van Frank Bond. Uh, en uh, dit nummer dateert alweer uit 2012, dus zo lang is het alweer geleden. Acht jaar terug kwam van het eerste album um, en dat heet Actors and Liars. Goed, um, aan de, de telefoon hebben wij Ben Zonneveld. Ik zou bijna zeggen, het geweten van Zandvoort, maar zo erg is het ook weer niet, uh, toch? Of mag ik dat uh, nee, niet zeggen? Nee, nee, nee. Zo, zo erg is het zeker niet, Jaap. <laughs> ja. uh, um, ik kijk wel in het rond en zie wat er gebeurt. Ja. En als ik het vooruit zie, zie ik helaas geen standbeeld voor jou, Jaap. Nog niet. Nee, nog, nog niet. <laughs> ja, ja. Uh, Goed. Nou, uh, ik, ik solliciteerde niet nou. Maar uh, de Buma Stembra heeft het uh, gevraagd. Uh, geloof, maandag uh, werd dat de, de wereld heen geslingerd. Is op uh, Radio 1 geweest. Ja, uh, dan is het uh, niet aan dovenbond's oren gesproken. Dan kan ik dat uh, wel mee uit de voeten. Want uh, ik heb uh, een arsenaal aan dit soort uh, materiaal liggen. Dus, dat, uh, dat, uh, dat wou ik net zeggen. Jij uh, <laughs> hebt uh, van Nederlands -talig tot Nederlands niet talig. Maar wel Nederlands productie. Ja, ja, ja. En, uh, een, een schatkist vol. <laughs> ja, en het is uh, allemaal van de laatste tien jaar uh, wat ik uh, verzameld ja, heb. Uh, en Er zitten ook uh, niet de minste tussen, bijvoorbeeld uh, van Chef Special, uh, Nicole Bus en Sue Night. zitten er ook tussen. Uh, en die hebben we hier ook uh, gewoon in de stu studio gehad. Dus, uh, het uh, ja, het hebben zegt... we ook zandvoorts artiest. <laughs> ja, zeker wel. Uh, straks uh, Winnie Moore en uh, daarvoor hadden we Ruud Haveling. Ja, zeker. Nee. Nee, nee, er wordt ook uh, muziek uh, gemaakt, maar uh, Ruud is niet van oorsprong een Zandvoorter, maar hij woont al sinds 1993 wel in dit dorp. Dus, uh, en heeft uh, ja, de nodige mu muzikanten uh, of uh, muzikale dingen al op zijn naam staan. Uh, is het niet met Cloud Machine, dan is het wel onder zijn eigen naam. Je kan het uh, trouwens uh, terugvinden hoor, Ben, want uh, ja, er is... Dat, ik, ik zoek en ik uh, uh, kijk naar het aanstormend talent Wendy Moore. Ja! Ja, nou, die komt zo direct nog voorbij. Dus het meest wrange aan dat verhaal is... zij zet haar videoclip online... eigenlijk op het moment dat min of meer de boel wordt teruggedraaid. Dus van het openbare leven wordt opgeschaald eigenlijk. Dat is een moment om iets uit te brengen. Maar goed, zij kan er niks aan doen. Want zij heeft ook niet om die maatregelen gevraagd. Maar goed. Zij kan daar niet veel aan doen. Maar zij is ook ambassadrice van de dit jaar. Dus ja. dat komt, goed. Komt, er, uh, komt er een bruggetje aan? Nee, ik denk het niet. Het is heel anders te doen. Ja. En dat brengt mij ook gelijk op de groeten aan. Ik ja. uh, wil vandaag toch zeker de groeten doen aan uh, de commissieleden van, uh, de, commissieleden van uh, de raad die gisteren vergaderd hebben. Ik zit ik heb even te kijken nu. Het, het is één grote puzzel uh, onder leiding van de PVV Marco Deen. Ja. Hier en daar valt geluid weg, daar valt beeld weg. En toch uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Ja, uh, het is, dat is ook eigenlijk wat de Italianen zeggen. Andro tutto bene. Dat, uh, <laughs> ja. dat zeggen de Italianen. Uh, alles komt goed. Uh, is een, uh, ja, en overigens een vleugje Italiaans hebben we zeker in de uitzending gehad. Uh, Fabiana Dammers die is half Italiaans en half Nederlands. Dus, dus ja, dus het, uh, het zegt al genoeg natuurlijk. Alles ja, komt goed. Nou, en uh, onder de rubriek is, is er nog wat leuks. Ja. Ik zie vanmorgen in de klas, ik vanmorgen in de kramp, ja. dat de mensen die uh, in de gevangenis zitten van uh, Saandam, ja. samen met de medewerkers hebben een spandoek uh, gemaakt. En mm -hmm. dat hangt nu buiten. Mm -hmm. En dat staat op: wij blijven binnen. U ook. <laughs> <Ja>. <laughs> dus... Hij is wel erg uh, ludiek eerlijk gezegd. Ja. Maar die, die mensen kunnen ook gewoon weinig, uh, want die moeten gewoon uh, hun straf uitzitten. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat zal verder weinig uitmaken. Maar, maar het uh, komt toch leuk. Ja, Maar goed, uh, aan de andere kant, uh, ze kunnen natuurlijk wel beter nu hun uh, zonde overdenken. En uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Ik, nee, het, maakt, het maakt voor hun weinig uit. De ja. Tijd is tijd. En uh, uh, ik, ik denk dat het ook daar uh, niet, niet makkelijker erop wordt. Nee, Want zo groot is het allemaal niet, voor anderhalve meter. Nee. Uh, uh, ik, ik heb even de flard, Ik heb er ook net wat aandacht aan besteed uh, in, de, in de uitzending. Uh, ja. Aan de persconferentie die onze minister-president heeft gegeven gisteren, gisteravond. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dat uh, de roep om, uh, om uh, dat de economie weer aan de, aan de gang moet, uh, moet gaan, uh, dat heeft hij eigenlijk min of meer een beetje met de grond gelijk gemaakt. Hij heeft gezegd: als we dat uh, gaan doen, dan uh, zijn we weer bij af. Moeten we dus niet doen. En uh, dat, uh, dat wordt min of meer eigenlijk ook uh, gezegd uh, door uh, Van Dissel uh, vanmorgen uh, bij uh, de briefing van de Tweede Kamer. Dus, dus ik denk ja, dat... Uh... Je, ik, ik, ik denk als je nu weer uh, uh, gaat afschalen dat je risico's gaat nemen. Uh, ja. Zou jij naar een restaurant gaan waar de tafel in plaats van één meter twee meter naast elkaar gaat? Nou, ik, ik vind het nog steeds geen prettig idee. Ik, ik denk dat je gewoon moet wachten uh, totdat het moment daar is. Uh, bovendien, uh, als je goed uh, luistert uh, in die regels tussendoor, wat heeft het voor zin als je nu uh, weer gaat afschalen, lekker weer economie gaat uh, draaien? Dan uh, breng je de economie juist weer schade toe als we weer uh, met uh, weer een, uh, een uitbraak uh, zitten. Dus dat, dat schiet niet ja. op. Nou, het blijft een, een, een moeilijke puzzel ik, ik kan me heel goed voorstellen ik heb vanmorgen en gisteren een stuk van Niels Priester gelezen over de strandtenten uh -huh. ja, het is natuurlijk uiterst triest en het is voor zaken in, in Zandvoort en omstreken uh, maar ja zoals ik van de week een mevrouw hoorde vertellen met tranen in de ogen zat zij achter uh, haar gesloten winkeltje uh -huh. dat ze het maar gek vond dat uh, er honderden ze toch door die straat heen liepen en, en ja ja. Dan vraag je zo'n dus om problemen en zij was gewoon dicht gegaan. Ja, ja, ja. ja. dat is... Dat is uh... je, je wil ook niet dat er een, een hele grote, uh, dat er een grote aantal in de winkel staan. Uh, bijvoorbeeld bij Van Vessum voor de deur hebben ze al van die uh, dranghekken geloof ik hier neergezet. Ja, ik vind dat wel een goede... Ja, maar het is wel goed. Ik bedoel, je, je moet mensen ja, toch ook wel een beetje sturen in dat opzicht. En ik uh, bedoel, ik heb gisteren me proberen weer klein te maken in de Albanijn. Maar dat uh, lukt niet echt, uh, eerlijk gezegd hoor. Uh, want je komt altijd wel iemand tegen die je dan uh, die binnen uh, 50 centimeter uh, die passeert. Maar uh, ja, weet je, het, uh, uh, we moeten er denk ik ook niet al te panisch over doen dat dat uh, gebeurt. Uh, want uh, de logische redenering is... Een virus is net een brand en die brand die, die moet je uit laten voeden. Dus, dus ik denk dat dat, dat dat een beetje de nuchtere constatering is, zeg ik, ja, is met inderdaad... de angstaanvallen. Maar goed. Uh... Nee, het is een beetje een, inderdaad een gecontroleerde uit laten uh, gaan. En dan uh, op... hopen op een goede toekomst. Ja. Die wij weer met z'n allen uh, in de positieve zin tegemoet gaan natuurlijk. Ja, want dat is uh, denk ik ook uh, wel uh, de bedoeling. Morgen uh, mag jij dat uh, met uh, Thomas de Jong uh, doen. Ja, ik uh, moet jou nog bedanken voor deze fijne week op de radio. Dan, ja, graag gedaan. Ik heb het uh, met heel veel plezier gedaan. Maar ik uh, vind het ook leuk als er een andere weer even aan de beurt mag komen. Jazeker, ja, zeker. Nou ja, morgen gaan we met Thomas gewoon weer verder. Ja, ja, ja nou, ik, mag, ik was nummer twee. Dus dat voel ik, voel ik ook wel <lacht> invol, eerlijk gezegd. Ja, ik vind eigenlijk wel dat de programmaleider, die moet, hè, het heet ook niets voor niets... de leider die moet vooraan uh, gaan in, in de strijd. Dus, dus ik vind het ook meer dan terecht dat uh, Walter de, de, de aftrap uh, had verricht. Uh, nou ben ik aan de beurt. Dus, uh, en hey, morgen mag uh, Thomas ja, morgen, het uh, Thomas. doen. Hoe lang, uh, hoe lang komt Thomas? Uh, die gaat vanaf. Morgen, dus donderdag tot en met, uh, als ik even kijk, uh, donderdag, vrijdag, zaterdag, uh, tot en met zondag, denk ik het dan, uh, eventjes uh, snel uitgeregeld. En, ja, en wie daarna komt, dat, uh, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, dat uh, horen we dan allemaal weer. Ja, uh, als ze uh, bij mij komen, dan zeg ik uh, waar moet ik tekenen, dan uh, doe ik het meteen. Dus, <lacht> <laughs> ja, ja, ja, ja, zo, ik, zo simpel is het. Ik denk dat jij binnenkort gewoon weer een paar dagen gaat doen. Uh, dat, dat zou zomaar kunnen, maar <lacht> ik, uh, ik solliciteer maar eventjes, hoef ik het niet bij de UWV te doen, denk ik. God, uh, ben ben, dankjewel ja. voor, de, voor, voor het ja. moment. En uh, ik, ik, ik spreek je wel weer op een later moment. Lijkt me goed, Ja. Oké, okay, dankjewel. Goed, dat was Ben Zonneveld. Uh, die uh, leer ik ook meteen even... Op de telefoon. Ja, het idee. Wegwezen. Uh, want uh, Nederlandstalig hebben we ook. En dan uh, is het weer de ondersteuning van de Nederlandse artiesten. De Nederlandse muzikanten. En dan zeg ik het niet: uh, de Valvelsers, uh, de Borsato's en noem ze maar op. En de Hazessen. Nee, dit komt ook weer gezellig uit uh, Arnhem uh, vandaan. Arnhem Amsterdam zelfs. En ik heb hem wel eens vaker gedraaid. Elektro, Nederlandstalige Electro van Feline. De nummer dat is nou, min of meer eigenlijk. Ook wel een beetje van toepassing in de periode waar we nu zitten. Want je moet toch soms ook wel afstand bewaren en alleen blijven. Daar gaat het ook over. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Het is niet zo dat jij iets hebt misdaan. Ik stond aan, het kwam hard, alles het alles zwaar.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 Laat maar als ik sta, laat maar als ik kom, laat maar als ik ga Laat maar als ik ga, laat maar als ik ga, laat maar als ik ga Vanavond Dans ik Van Alleen Vanavond Dans ik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 Ja, ja, en Ben Zonneveld zei het al. Het is uh, de ambassadrice van uh, eigenlijk uh, de Pride at the Beach, uh, Wendy Moore. Daarvoor hoorde je insaar van Johnny Wakelin. Beetje met een knipoog uh, naar dat uh, legendarische gevecht uh, met uh, Mohammed Ali in de hoofdrol. En daarvoor was het uh, de beurt aan Verline met alleen. Ik uh, ga razendsnel even deze draaien. Oh, lieve moesters, die is het dus niet, want die moet ik uh, niet hebben, want het was... Uh... Ik heb gewoon een verkeerde, ik heb gewoon een verkeerde, zwaar een verkeerde, ik heb gewoon een ver uh, zwaar een verkeerde cd uh, erin uh, zitten. Denk je dat ik uh, gewoon de goeie heb? Heb ik hem niet? Oh, wat erg, dus moet ik eventjes uh, cd'tje omraden. Al oh, de cd'tje erin zitten. Dat, dat, dat, ja, dan, dan zit je gewoon niet op te letten. Koper, je moet gewoon ook uh, er wel bij blijven met, uh, met dat hele verhaal. Want, want, want, hij was wel een beetje te passelijk eerlijk gezegd. Uh, ondanks uh, dat we dus nu bezig zijn met... Uh, met uh, deze tijd doorgenomen uh, is Heaven is a Place on Earth, denk ik. Of niet? is een place van noord En uh, waarom zeg ik dat? Uh, omdat we gewoon uh, ook een beetje weer tot onszelf moeten kunnen komen en ook een beetje na kunnen denken over uh, wat uh, er eigenlijk nog meer is dan in het leven. En daarom zeg ik, uh, dan is deze planeet nog steeds een stukje hemel op aarde. En uh, dat is de reden waarom ik hem uh, draai. Dan is een place van van Belinda Carlisle. Het is ook alweer van een uh, flinke tijd uh, terug. Het uh, zit er weer op. Het betekent uh, dat morgen hier Thomas uh, gaat zitten. Staan. Weet ik veel wat hij, uh, wat hij doet. <laughs> Zo is ik sta en uh, ik weet niet of uh, hij ook uh, gaat staan. Maar uh, hij zal dan morgen het, uh, het stokje gaan overnemen. Tussen 10 en 12. En dat doet hij dan tot en met zondag. En wie er dan zit. Ja dat uh, moet je mij niet vragen. Dat is uh, gewoon een taak voor uh, een aantal wijze heren. Die uh, zich uh, programmaleiding uh, mogen noemen. Daar, daar heb ik niks mee te schaffen. Tenminste, in zover heb ik er niks mee te schaffen dat zij bepalen wat er, wat er gebeurt. Dat, dat, daar heb ik verder niks over te vertellen. Ik ben alleen maar een ranetje in het grote geheel. Dus, um, dit was ook meteen voor mij het, het laatste gedeelte. Dan is het ook zo dat ik daar een toepasselijk nummer... Walter had altijd... We zullen doorgaan van Ramses Shafi... Nou, ik weet niet wat Thomas doet, maar ik heb altijd een, een andere uh, daarvoor uitgezocht. Die, die hoor je eigenlijk al dagelijks vanaf zondag dat ik het stokje heb uh, over mogen nemen. Uh, was het uh, dit nummer van Fleetwood Mac? En daar sluit ik dan ook nu maar mee af. Wellicht tot later, want uh, bij, dit, uh, bij deze omroep zal ik uh, nog niet uh, 1, 2, 3 uh, de uitgang uh, vinden. Dus uh, de exit-strategie is uh, voor mij nog niet in ieder geval ingezet. Uh, Hoe dan ook, tot ziens. Dag.